In Guatemala is oud-president Pérez Molina veroordeeld tot een celstraf van 16 jaar voor corruptie. Zijn voormalige vicepresident Roxana Baldetti is veroordeeld tot dezelfde straf. Beide bewindslieden stapten op in 2015 vanwege een groot corruptieschandaal. Ze zouden geprofiteerd hebben van omkoping. Ondernemers kochten op grote schaal politici om waardoor ze geen invoerrechten hoefden te betalen. De staat zou op die manier 2 miljoen dollar zijn misgelopen. De steekpenningen zou 1 miljoen dollar zijn uitgegeven. De 72-jarige Perez Molina, die president was van 2012 tot 2015, bestrijdt de aantijgingen. In Peru is president Castillo gisteravond afgezet na een dag van politieke onrust. Hij is aangehouden en wordt beschuldigd van rebellie. Vice-president Dina Boluarte is door het parlement benoemd als de nieuwe president. Eerder op de dag had de socialist Castillo geprobeerd om zijn afzetting te voorkomen... door op televisie het parlement te ontbinden en verkiezingen uit te schrijven... Het parlement trok zich daar niets van aan en stemde met grote meerderheid voor afzetting van de president. De Russische president Poetin zegt dat de dreiging van de nucleaire oorlog is vergroot. Maar Rusland zal volgens hem niet als eerste kernwapens inzetten. Poetin zei op de televisie dat Rusland heel goed weet wat de gevolgen zijn van het gebruik van kernwapens. Ruim negen maanden na de Russische invasie van de Oekraïne zei Poetin dat de oorlog wel eens lang kan gaan duren. Apple gaat gebruikersgegevens in iCloud beter beveiligen. Het gaat om zogeheten end-to-end -end beveiliging, waardoor niemand meer de berichten kan lezen, behalve de gebruiker zelf. En dat betekent ook dat Apple geen gegevens meer kan geven aan bijvoorbeeld overheden en politiediensten als die daarom vragen. De nieuwe functie wordt vanaf deze maand in Amerika aangeboden en in het nieuwe jaar in de rest van de wereld. Het weer, buien, en kans op natte sneeuw. De temperatuur ligt nu rond het vriespunt. Overdag nog steeds winterse buien, later ook af en toe zon. En dan wordt het maximaal 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht... Your spell I thought I knew you But now I know you well I wake up beside you Move across your so killing floor Need my freedom And I see an open door The room is getting smaller And the walls are closing in No one's leaving And nobody's getting in At night, the only substitution when it's not your eyes. yeah Can't get enough. It's official. Sure. I want a lot, not a little. If we keep it us, it's so simple. Wherever you are, wherever you are. I it speeds up whenever you want me. What you got? I want it like I'm weak. I need that. I want to be wherever you are. Wherever It's me too, whenever you want me, what you got, I wanna like, I'm weak, I'm deep that I wanna be, wherever you are, wherever you are, 20 minutes till I'm home, and tell me all the ways you wanna make this go, no I can't get enough now, it's official, you wanna love, and Yes, it's so simple. Wherever you are, wherever you are. Whatever I need it beats up so whenever you want me. What you got? I want it like.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 iedereen daar lang. Ik heb getwijfeld over België, want dat taaltje is zo zaad. Stond zelfs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 jij, wordt voor mij, meisje pas maar op hey. want jij, wordt voor mij Zeg je vriendje, roep maar op We weten allebei, allebei Waar je hart voor klopt Jouw hart doet Klopt, klopt, klopt voor mij Ee, hey, hey, ey, Klopt, klopt, klopt voor mij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 Something so unique Dans un J'écoute les notes en x2 Mais quand j'en fais ça dure 10 minutes J'ai pas tant de choses à attir Je crois que je veux juste qu'on m'écoute Je me demande comment faisaient les gens avant Pour se donner rendez-vous Ah ouais, c'est vrai ça j'ai besoin de checker mille fois mon écran Pour être sûr de mon coup C'est pas ma faute Je culpabilise quand je regarde la vie des autres Et si on et ce qui tient dans nos mains Nous t'avions activé au moins jusqu'à demain Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet Amour à nez danger dans un objet Tout ça dans un objet Tout ça dans un objet, Tout ça dans un objet. Je peut pas een beetje hé dans een Give me the box so I can blow up some. Hey. N.T.B. the this mad. Prodition, a.k.a. man. Terrorizing the religion. So listen, I'm hard at stones the hell with Shannon. The cannon. shooting fat, low form, and cannon. I'm nifty. The fans part of 350. I'm nimble. I think I my hands to a